Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet meer naar de Kalverstraat in Amsterdam, want het is er heel druk, zegt de gemeente. Ze zijn dan ook bang dat je nauwelijks meer genoeg afstand kan houden als nog meer mensen die kant op komen om cadeautjes in te slaan. Ze roepen daarom op om de Kalverstraat links te laten liggen. En ook hebben ze eenrichtingsverkeer ingesteld. Het belangrijkste is inderdaad niet de piek op te laten lopen tot het te druk is om in te grijpen. Maar gewoon vlak daarvoor en dan een mooie doorstroming in de Kalverstraat te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Vorig weekend was het zo druk dat sommige steden de winkels dichtgooiden. Er zijn ruim 6500 coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. En dat is 1250 meer dan het gemiddelde van afgelopen week. De laatste keer dat er zoveel besmettingen bij kwamen was begin november. In de ziekenhuizen zijn er iets minder coronapatiënten. In totaal liggen daar nu 1.602 besmette mensen. In Made in Brabant zijn vanochtend twee mensen in hun huis vastgebonden en mishandeld. Ze werden overvallen door drie mannen. Uiteindelijk wist een van de bewoners te ontsnappen. Geboeid met tie-wraps schreeuwde de bewoner op straat om hulp. Toen de politie kwam waren de daders al gevlucht. En als je door een bos in Drenthe slentert... kan je maar zo een vrolijk gekleurd steentje tegenkomen... Tets maakt ze en legt ze neer. Het zijn happy stones. Gewoon leuke tekeningetjes, simpel, moeilijk. Maakt niet uit als je er maar vrolijk van wordt. Tets kwam ze tegen op schelling en door corona wilde ze ook een steentje bijdragen bij haar om de hoek. En ze gooit al haar creativiteit erin. Ik heb uh, een of andere kabouten gemaakt. Het is net dat stukje vrolijkheid nu in deze toch niet zo vrolijke tijd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 Dat het verleden tijd zal zijn. de zwarte Pietenblues. De zwarte Pietenblues. Don't step on my blues, sweat. Een ander liedje: De zwarte Pietenblues. Hoewel dit verleden tijd zal zijn. Ja, Albert Jan, daar zijn we aan het eh, derde uur gekomen <lacht> van eh, Zandvoort <lacht> op zaterdag. Met de Pietenblues. Ja, wat was het een uh, leuk plaatje?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 So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind and it's always here for you. Nothing's gonna stop crying. So where will we all be come this time next year? I know you'll be with me. And. I eigenlijk een beetje over de tijd waar we hier zitten, de coronaperiode. Can't Stop Christmas, de nieuwe single van Robbie Williams. ik de Pits reports maar eerst ik wens, hier is de nieuwe Rolf Sanchez. Weet nog toen ik bij jou kwam, verlanglijst in mijn hand en...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 Kerstsingel van Rolf Sanchez en Ik Wens. Uiteraard ook over corona. Ja, de moeilijke tijd waar we dit jaar in zitten. Laten we hopen dat we toch nog een beetje kerst met elkaar kunnen vieren. Het is tijd voor de Pit Report. Race Radio. Pit Report. Ja, je hoorde dat juist. We hebben net de derde vrije training achter de rug. Daarvan dat korte Grand Prix circuit van Sakir... Vorige week was het een leukere baan, volgens mij, albert Ja, ook iets langer. Iets meer afwisseling. Maar ja. het is nu binnen 55 seconden weer rond. Nou gaan ze linksaf in plaats van rechtsaf. Of zoiets was het, geloof ik, <laughs> ja. ergens. Maar Zoiets. Maar goed, ja. het was wel een bewogen weekje, trouwens, hoor. Met veel, ja, toch mutaties.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 Bij zusterteam Alfa Tauri is Pierre Gasly al bevestigd voor het volgende seizoen. Topman Hermod Marco ziet, uh, liet eerder al doorschemeren dat Yuki Tsunoda zijn teamgenoot zou worden. De Japanner wordt de, dan de vervanger van Van Daniel Fiat. Japaner Tsunoda legde afgelopen vrijdag op, uh, op beslag op pole position voor de hoofdrace in de Formule 2 van vandaag. Bij een sterk weekend verzekerde hij zich van een superlicentie, zichtbaar het rijbewijs om in de Formule 1 te kunnen rijden. Mocht Red Bull na het seizoen kiezen om Albon te vervangen, dan zijn Nico Huckeberg en Sergio Pérez de gegarigden om hem op te volgen. Dan ander uh, race nieuws. We wekenlang moest de renner van der Zanders zijn mond houden, maar nu kan de 34-jarige coureur eindelijk van de daken schreeuwen. Hij rijdt namelijk volgend seizoen in Amerika voor het legendarische Chip Ganassi Racing, samen met de huidige Formule 1 coureur Kevin Magnussen.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 En zoals gezegd, op 13, 13 december is de finale race. Dus er zijn nog duidelijk kansen voor Max Verstappen om als tweede te eindigen. En morgen om tien over 6 gaan we racen.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 Het klinkt als Barry Wife. Ja, klopt. Yeah. <laughs> the End of the Road. Dat ik weer mis. <laughs>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 Ik heb me rot gezocht uh, deze week. Echt uh, twee druppels op mijn voorhoofd. Uh, had we maar... ge gewoon op de playlist gekeken? Want ik heb er deze week, ik weet niet, of 10 of 12 opgegooid. Nee, ik heb wel een hele goede gevonden. Die moet er gewoon in, in ons uh, Zos-live. Uh, het gaat uh, om de zangeres Cissie Pennison. Ze had in de jaren negentig een uh, grote hit met uh, We Are Laughing en uh, onder meer Finally.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 C.C. Pennison. Come on. Da, da, da. Here. You know I gotta give love to my girls. Uh. Girl, Come on, boo, give them a little song. Uh.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 But... Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door uw boom... De single van Heem Temming hoorde je op de Zoonvoorts Radio. En ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Blijf nog even hier, want albert -Jan en ik zijn er nog tot aan vijf uur. Tabita en Pascal Jacobsen. Even niet. Niet op het antwoord blijven jagen. Weet je niet. Dat je verdwaalt in al die vragen. Even niet. Nee, even niet.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 Single van Pascal Jacobsen van Bluff... tezamen met Tabita. en de nieuwe single heet Blijf nog even hier. Vandaar ook, Blijf nog even hier natuurlijk voor de radio. Wij zijn er tot aan vijf uur nog maar een paar minuten op dan. Nog iets meer dan vier minuten. En daarna nog één uur lang non-stop muziek, De Watertoren. En dan weer om zes uur Entertainment for You met Fred Heij tussen zes en acht uur... Althans, daar gaan we even vanuit. Twee uur lang live muziek, Nederlandstalig en mooie buitenlandse ballads. Een verzoekje kan je altijd indienen bij hem. Ja. Kan via Facebook of via... ZFMartiesten.nl Klopt. Dus uh, nee, in ieder geval dan twee uur weer live. Morgen zitten we in Bahrein. Klopt. Ja, hoe laat vandaag het vliegtuig? Uh, heel vroeg. Heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel vroeg. vroeg. Heel vroeg. Heel vroeg. Okay. Heel vroeg.